12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Spanning in Istanbul loopt op. aow gaat lagere inkomens gedicht. En nieuwe regels voor taxis Amsterdam. Het weer het is bewolkt, wel droog. In de loop van de dag breekt voorzichtig de zon wat vaker door. En het wordt 15 tot 17 graden. Morgen is er meer zon en minder wind. En het wordt opnieuw een graad of 16.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 Hoe is het op dit moment in Istanbul?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 Dus eigenlijk gaat het op dit moment gewoon nog door, wat, uh, wat we weten. En, en de protesten beperken zich niet alleen tot Istanbul... ook in de rest van Turkije wordt gedemonstreerd op plekken. Ja, je hebt een Izmir uh, gisteravond. En in Ankara zijn er uh, protesten geweest. En uh, de mensen roepen daar van Taksim... Uh, jullie zijn niet alleen, we staan achter jullie. Uh, uh, in Ankara was er zelfs een demonstratie in een park daar... Hè, om, om te laten zien van we staan achter jullie. En dat komt natuurlijk ook omdat de politie... Ja, heel hard heeft opgetreden eigenlijk, zoals je kan zien. Want heel veel... Uh, Taksim is eigenlijk het hart van Istanbul. Hè. Daar heb je een mm -hmm. hele lange winkelstraat, Istiklalstraat. En ook gewoon mensen die aan het winkelen waren, toeristen... die, die, die hebben allemaal trages om hen heen... en uh, wisten gewoon niet wat, eigenlijk erover, wat, wat, wat daar gebeurde. En uh, heel veel mensen zijn er zo boos over geworden... van dat de politie zo snel... Zo hard ingrijpt, eigenlijk. Dus meteen trager gebruik. En een paar uur later waren het waterkanonnen en rubberen kogels. Heftig optreden van de politie, waar er dus veel kritiek op is. Uh, premier Erdogan, uh, heeft die al iets van zich laten horen? Ja, nou, hij is nu op dit moment bezig met een, uh, met een persconferentie. En uh, het enige wat ik er nog van heb meegekregen... is dat hij, dat hij zei van, uh, dit gaat niet meer om een paar bomen. Dit is uh, ideologie. En hij vindt dus dat de oppositie eigenlijk hier misbruik van maakt. En eigenlijk... Uh, het vuur opstookt. Precies, ja. precies. Om, om, om, uh, om eigenlijk onrust in het land te creëren. En het brede trekt dan alleen dat park. Het gaat nu eigenlijk niet alleen maar om het park, maar om een brede... om eigenlijk tegen, tegen de regering te demonstreren. Precies, van het gaat niet meer om bouwprojecten. Dit is gewoon een demonstratie tegen de Turkse regering. En dankjewel, je buitenland redacteur buitenlandredacteur Gusha Erzetien. Graag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 De regelingen lopen af als iemand 65 wordt... terwijl de AOW tegenwoordig later ingaat. De overbruggingsuitkering geldt voor mensen met lagere inkomens... die niet al te veel spaargeld hebben. De regeling kost het kabinet 400 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie denkt dat het nog maanden nodig heeft... om het strafrechtelijk onderzoek naar VVD-politicus van Rij af te ronden. Onderzoek naar corruptie duurt altijd lang, zegt het OM... omdat veel bestanden moeten worden doorzocht... en omdat getuigen vaak niet willen meewerken. Faray heeft in een interview met de Telegraaf vele kritiek geleverd op het OM. Hij zegt dat het onderzoek veel te lang duurt... en dat justitie hem al bij voorbaat als schuldige aanwijst. De voormalig senator en ex wethouder van Roemond wordt verdacht van corruptie. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Het geweld in Irak heeft afgelopen maand zeker duizend mensen het leven gekost. Mei was daarmee de bloedigste maand in jaren, staat in een rapport van de Verenigde Naties. De VN-gezant in Bagdad spreekt van een triest record. Hij vindt dat de Iraakse politieke leiders... onmiddellijk maatregelen moeten nemen tegen het bloedvergieten... maar zegt er niet bij aan welke maatregelen hij denkt. De regering van Irak wordt geleid door shiiten. Die staan op gespannen voet met soenitische strijdgroepen... die gesteund worden door Al-Qaeda. Onbeschofte, te dure of korte ritten weigerende taxichauffeurs. In Amsterdam was dit dagelijks praktijk was, want vanaf vandaag wordt alles anders wordt gezegd. Er zijn nieuwe regels opgesteld. Taxichauffeurs moeten voortaan in de bezit zijn van een speciale pas... en zijn aangesloten bij een geregistreerd taxi-organisatie. Burgemeester Van der Laan was vanochtend bij de start... net als verslaggever Joris van der Kerkhof. Een podium voor het Centraal Station. Een beetje muziek. En een burgemeester die gaat zeggen dat deze regenachtige dag... echt een zonnige dag is. Morgen dames en heren. Met dit stralende zonnetje en in onze schitterende stad is het vandaag volgens mij echt een. Uh, ja, ik zie het als een soort, ik zie het als een hele fijne dag die wij ons hopelijk later gaan herinneren. De mensen die hierin stappen zijn gasten. En jullie zijn gastheren en gastvrouwen. Taxi, chauffeurs en taxi -organen. En directeuren van taxicentrales geven aan ook hoe bijzonder dat is vandaag. Wat uh, feitelijk voor ons uh, anders wordt, het, is dat wij nu veel beter uh, zeg maar Leidsplein en Centraal Station kunnen gaan bedienen. Uh, wij kwamen daar nooit omdat we nooit geassocieerd wilden worden met de relletjes en met de problemen die zich daar, uh, die, die zich daar voordeden. Uh, dat is vanaf vandaag is dat opgelost, als het goed is. Bas Vos, de vicevoorzitter van KNV Taxi. Doordat je dus nu een vergunning krijgt voor een organisatie. en weet dat als je te veel fouten maakt. dat die vergunning ingetrokken wordt. en alle andere taxichauffeurs van die organisatie. ook op straat staan. betekent dat dus dat iedereen weer belang bij heeft. om die vergunning te beschermen. U durft ze weer in de taxi? Uh, ja, nou durf ik dat toch wel. maar ik koos ze uit. en dat hoeft in de nieuwe situatie niet meer. Mag ik jullie wat vragen? Als het niet te moeilijk is. Ja, ik, uh, ik doe er niet mee, man. Nou, wat zou een makkelijke vraag zijn voor een taxichauffeur op 1 juni? Op 1 juni. Ik hoop dat het een beetje leuk weer wordt. Dan worden mensen meer vrolijker. Dat merk ik achter mijn stuur. Het gaat ook om uw vrolijkheid, hè? Ja, maar ik ben altijd vrolijk. Of het regent of of te snel, maakt niet uit. Maar tot gisteren was u een hele vervelende taxichauffeur... en vandaag bent u een vrolijke, nette man geworden. Nee, nee, ik ben altijd uh, vrolijk geweest. U kunt mij in Zuid opvragen. Iedereen kent mij in Zuid. Wat verandert er vandaag voor u concreet? Ik hoop, wat ik zelf hoop, is dat er zwaardere controles worden uitgevoerd op de kwaliteit. En kijken of de mensen het beter doen dan vroeger. Uh... Want het ging wel slecht bij uw ja, collega's? Ja, ja zeker. Ja, 100%. Ja. Mooie dag. Ja, je ook. Dank je. Ja. Ja. Mooie dag. Hou ons hard vast. Bij een explosie in een appartement in de binnenstad van Brussel... zijn zeven mensen gewond geraakt. Na de explosie brak brand uit. De rook was tot buiten het centrum te zien. Volgens de brandweer is het vuur inmiddels bijna uit. Er is niemand meer in het gebouw. De oorzaak van de explosie in Brussel is niet bekend. Een schutterschilde uit Kerkrade heeft aangifte gedaan tegen de Rabobank... omdat eeuwenoude zilverstukken per ongeluk bij het grofvel zijn beland...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 De Blanco-Ploeg wil niet reageren op het verhaal in de Telegraaf. Een woordvoerder zei dat de ploeg geen uitspraken doet over onderhandelingen met mogelijke sponsors. Tennis dan. Wordt weer getennis natuurlijk in Parijs. Mark Brasser volgt de derde ronde partijen op Roland Garros. Mark, wie staan er nu op de baan? Ja, op het centercourt is het te doen vandaag op Roland Garros. Alleen maar Grand Slam winnaars achter elkaar. Nu is het Victoria Azarenka. Die speelt tegen de Française Alize Cornet. En Azarenka ja, speelt niet goed. Heeft de eerste set zojuist met 6-4 verloren. Heeft al 6 dubbele fouten geslagen. Ja, dit is ook haar minste ondergrond. Azarenka die meer houdt van, van snellere banen. Ja, en die Cornet speelt een heel goed gravel spelletje. En daarmee heeft ze de eerste set met 6-4 binnengehaald. En er komen ook mannen natuurlijk op de baan op dat center court. En niet tenminste, je zei het ook, Grand Slam winnaars. Ja, Grand Slam als We zien eerst zometeen na deze partij van Azarenk en Cornet krijgen we Maria Sharapova, de titelverdedigster. Ja, en dan gaat het eigenlijk pas echt beginnen met Rafael Nadal tegen Voignini, de Italiaan. Dat is nog een, nou ja, je mag het niet zeggen als je het over Nadal hebt, maar een soort van opwarmer. Want ja, de verwachting is toch wel dat Nadal die partij toch wel in drie sets moet kunnen gaan winnen. Ja, en dan komt de klapper van vandaag Novak Djokovic tegen Grigor Dimitrov. Dat is echt de partij waar vandaag door iedereen met spanning naar uh, wordt uitgekeken. Djokovic natuurlijk de nummer 1 van de wereld. Maar Dimitrov, die pakte Djokovic een paar weken geleden... op het, uh, op het uh, Gravel van Madrid. Toen won hij zomaar van Djokovic al vroeg in het toernooi. Dus hij weet dat hij van Djokovic kan winnen. Alleen, ja, het gaat hier natuurlijk niet om twee... maar om drie gewonnen sets. En dat is wat anders. En of de jonge Bulgaar Dimitrov dat aan kan... op het grote ja dat zal moeten blijken. We gaan het zien. Mark Wasser, dankjewel. je wel. bij Verkeersinformatie. In Den Haag, Erwin de Hart... Ja, met best wel een hoop files voor de zaterdag op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten, 4 kilometer file. En dan verder files door werkzaamheden op de A1 bijvoorbeeld richting Amersfoort. Daarvoor tussen Eenbrug en Hoevenlaken 5 kilometer door werkzaamheden. A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend, 4 kilometer. Hoorn richting Zaandam op de A7 bij Purmerend Zuid, 2 kilometer. 3 kilometer op de A9, ook maar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen. En ook de werkzaamheden op de A73 Nijmegen richting Maasbracht... tussen Venlo-Zuid en Bezel 5 kilometer. Dan is er nog een, een hardrockconcert in het Goffertpark in Nijmegen. En dat uh, levert files op van 5 kilometer op zowel de A73 als de A326... richting het Goffertpark. Flinke lijst inderdaad, Erwin, Dankjewel. Spanning in Istanbul loopt op. AOW gaat lagere inkomens gedicht en nieuwe regels voor Taxis Amsterdam. Dat was het uitgebreide NOS journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos. IT-managers, opgelet! Wilt u echt besparen op uw IT aankopen? Scholten en Awater brengt besparen naar een hoger niveau. Met de IT diensten van Scholten en Awater bespaart u niet alleen geld, maar ook tijd, CO2 uitstoot en een hoop zorgen. Bespaar bij Scholten en Awater op uw IT aankopen. Reken het uit op itcalculator.nl.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 Twee onderwerpen vandaag. Openbaarheid bij de overheid. De ombudsman vindt dat de huidige wet openbaarheid van bestuur weg moet. Is dat terecht? Een discussie. Maar eerst de Argos mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. ESBL op uw biefstukje of in uw kip. Met als gevolg dat antibiotica niet meer werken omdat u resistent bent. Of paardenvlees in plaats van rundvlees... De vleesketen zit ingewikkeld in elkaar. We verslepen vee en voer over de hele wereld. We gaan tot het uiterste om per koe, kip of varken... zoveel mogelijk vlees te produceren. Zodat het uiteindelijk zo goedkoop mogelijk... op uw en mijn bord terechtkomt. Gelukkig is er de NVWA, de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit... die dat allemaal goed controleert en monitort. Of niet? Sanne Boer zocht het uit. Luister naar haar verslag. Een industrie staat er niet voor niets. Het gaat allemaal om het geld. Dus je moet er, zeg maar, het optimale rendement uithalen. Als je schoemelaar bent, en die zijn er nog één keer... en de pakkans wordt zo klein dat het de moeite loont om te gaan schoemelen. Onze voedselketen is veel te belangrijk om ter discussie te staan. En we moeten echt de zwakke plekken in het systeem blootleggen en aanpakken. Als laatste hoorde u staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Aanleiding is gesjoemel met vlees. Een enorme hoeveelheid rundvlees bleek onlangs vermengd met paardenvlees. De herkomst van dat paardenvlees was niet te achterhalen... en daardoor kon de veiligheid niet worden gegarandeerd... 50 miljoen kilo vlees werd teruggeroepen. En de staatssecretaris kondigde een maand geleden... een grootschalig onderzoek aan naar de hele vleessector in Nederland. Dan komt een nietszeggend rapport met zo is het gegaan. Daar hebben we de vinger op gelegd en daar moet voortaan beter op gelet worden. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... en minister Schippers van Volksgezondheid... beloven de Kamer de boetes voor schoemelaars te verhogen en te kijken of de bezuiniging op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... de toezichthouder op de vleessector, kan worden teruggedraaid. Bovendien is er een echte Taskforce Voedselvertrouwen opgericht. Die moet ideeën aandragen om het vertrouwen in de voedselketen weer te herstellen. Betekent dat dat het gesjoemel in de vleessector goed wordt aangepakt? Hoogleraar Veterinaire Gezondheid van knapen. Ja, dat is na elk incident zo. Ik loop al een poosje mee. Iedere keer als er een incident is, dan uh, roepen we allerlei veelbelovende dingen... naar de Tweede Kamer in brieven, op uh, het journaal. En, zolang we in de kijkers zijn, roepen we allemaal prachtige dingen. En je moet over een jaar gewoon terugkomen te kijken wat er terechtgekomen is. Het is al veel vaker misgegaan in de vleesindustrie. Veevoeder verontreinigd met besmet diermeel... Technisch vet, of farmaceutische afvalstromen. Of vlees waar te veel dioxine in zit, of waar hormonen aan zijn toegevoegd. Daarom is goede overheidscontrole van belang. En als je elk jaar alleen maar budget in moet leveren, dan gaan er noodzakelijkerwijs de toezichthouders weg. En die zijn er dan niet meer. En dan wordt een bepaalde productie niet meer adequaat gecontroleerd. De pakkans blijft heel klein, want ook, uh, ja, het is een kat- en een muisspel. En je hebt ook in die industrie uh, adviseurs die verdraaid goed weten... a, wat uh, de, de controlemogelijkheden zijn en uh, b, hoe je ze dus kunt omzeilen. Argos, met een onderzoek naar de controle op ons vlees. Hierdoor. Hier hangen nog een paar overrols, een stuk of wat. Ja. We lopen langs de hier douches. De aan. En de Laarzen die nog allemaal op de kop hangen. Ja. De Het ruikt hier laar. ook nog naar varkens. Oh, nou, jawel, maar die geur die blijft nog een tijdje hangen. Die, keek, die putten er zit nog wel wat mest in. We hebben wel wat kippen nou. Want we willen wel, ja, je wil gewoon met dieren om blijven gaan. Daar zit er gewoon in. We zijn bij varkensboer Jacques Gommers in het Brabantse plaatsje Oosteind. Gommers is één van de 29 varkensboeren wiens bedrijf in 2002 werd geblokkeerd omdat het verboden MPA hormoon in zijn voer en in zijn varkens zat. NOS Journaal. Crisisoverleg over groeihormoon in varkensvoer. Meneer, goedenavond. Op het ministerie van Landbouw is op dit moment crisisoverleg gaande... over het uitdijende hormonenschandaal bij varkenshouders. Bij een aantal bedrijven is in het veevoer het verboden groeihormoon MPA aangetroffen. Minister Brinkhorst is zojuist bij het overleg aangeschoven. Vooruitlopend op extra maatregelen heeft de Algemene Inspectiedienst... voorlopig 29 bedrijven van varkenshouders stilgelegd. Volgens deskundigen zou dat nog maar het topje van de ijsberg kunnen zijn... Het met groeihormoon MPA besmette veevoer is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een bedrijf in België dat onlangs failliet ging. Dat bedrijf heeft het besmette voer weer doorgeleverd aan Nederlandse bedrijven. Getroffen varkenshouders zelf zeggen dat hun geen blaam treft. Het NOS-journaal van juli 2002 over die mpa affaire die zich uitbreidde naar andere Europese landen. Het begon allemaal nadat er op enkele varkensbedrijven in Brabant... onverklaarbare vruchtbaarheidsproblemen optraden bij Zeugen. Ruim 50.000 varkens werden afgemaakt. Het mpa hormoon bleek afkomstig van het Ierse farmaceutische bedrijf Wyatt. Het was een afvalstof van de farmaceutische industrie... die via België werd omgekat naar een grondstof voor veevoer. Zo kwam het ook terecht bij boer Jacques Gommerts. Naar de, dus de grote gang. Een voer, hele grote voerinstallatie. Dat zijn de voerketels. Hier zat dus uh, het voer in waar het NPA in zat. Ja, NPA, daar zat meer een bijproduct. Ah, het zat meer in de bijvoerders, dus dus het NPA. En niet in, in deze grote silo's. Ja. Dat kun je hier zo zien. We lopen het bedrijf uit. Jacques Gommers, 58 jaar. Een tengere, kalende man. Hij geeft een rondleiding door zijn leegstaande varkensstallen. waar vroeger 8000 varkens zaten. Hij is nu failliet. De trekken op het voer... in de kerken. En dan kan je zo met de kerken naar de afdelingen toe. wat je kleine biggetjes zaten. van ja, tot 25, 30 kilogram toe. En dat bleek toen ook besmet te wezen. En daar is toen ook voer teruggehaald. En daar bleek de dieren ook besmet te wezen. De NPA-affaire houdt Gommers nog dagelijks bezig. De varkens van de geblokkeerde boerderijen moesten worden getest. Maar bij het bedrijf van Jacques Gommers ging er, bij het ophalen van die dieren, iets fout. Bij de steekproef van 20 varkens, die werden meegenomen voor bemonstering... zaten ook varkens die nooit van het verdachte NPA-voer hadden gegeten. Eén van die varkens bleek... Volgens Gommers. Toch besmet? Ja, dat kan, dat kan niet positief zijn als je dus uh, dat natte. Uh, als je geen uh, besmet voer op hebt. Dan moet er iets anders fout gaan. Gommers vraagt of hij de volledige testuitslagen kan krijgen. Hij wil weten waar het mogelijk fout heeft kunnen gaan. Maar de, die wilde men niet geven. En dat maakt mij dan ook extra nieuwsgierig natuurlijk. Als je zegt van wij, dieren. Ze, ze nemen daar dieren mee en ze nemen monsters mee. En ze zeggen ja, je krijgt de uitslagen niet. Ja, dan word je nieuwsgierig. Want was er nu een fout gemaakt? En had de Algemene Inspectiedienst of het lab domweg een dier verwisseld? Of zouden er meer voerstromen besmet zijn met NPA dan de overheid op het oog had? Omdat hij de testwaarde niet krijgt... vraagt Gommers een second opinion aan op de genomen monsters. Toen bleek een paar dagen nadien dat die monsters vernietigd waren. Die waren ook al weg. Dus dat ging, technisch ging het niet meer, een second opinion... En de karkassen waren ook al vernietigd. Als je een second opinion aanvraagt... moeten de monsters en de karkassen bewaard blijven... tot de uitslag bekend is, zo is Gommers verteld. Wie de opdracht gaf om ze te vernietigen, weet Gommers nog steeds niet. Hij besluit uiteindelijk zelf opdracht te geven... een aantal varkens dat naar de slacht gaat, opnieuw te onderzoeken. Zo'n 47 varkens worden nogmaals bemonsterd op het verboden hormoon MPA. Er is niets aan de hand... Geen MPA in zijn varkens. Gommers gelooft dat niet en wil de testresultaten zien. Maar die krijgt hij niet. Hij krijgt wel de rekening van 6.306 euro en 63 cent. Ik heb nooit iets ontvangen van het laboratorium. Ik kreeg alleen maar te horen dat het akkoord was. En, maar ik heb nooit geen uitslagen mogen zien. Gommers dient in elf jaar tijd verschillende klachten en WOP-verzoeken in... om de testwaarde van zijn eigen varkens te krijgen... Hij heeft inmiddels ochtendens vol in een bijkamer van de keuken staan. Vele documenten heeft hij ontvangen, maar niet dat ene A4'tje met testresultaten. Begin dit jaar verschijnt er een artikel over in het agrarisch tijdschrift Veefocus. Er worden kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... waaronder de huidige voedsel- en warenautoriteit valt. Dijksma antwoordt dat... Uitslagen van testen kunnen op verzoek door de veehouders worden opgevraagd niet meer duidelijk is of de betreffende varkenshouder dat destijds ook gedaan heeft. Nou, daar klopt helemaal niks van, want ik heb zoveel pogingen gedaan, zwart op wit, om aan de uitslagen te komen. Dijksma laat in haar antwoord op de Kamervragen ook weten dat de testuitslagen toen vijf jaar bewaard werden. Daarom zijn ze er nu niet meer. We leggen het verhaal van varkensboer Gommers voor aan professor Rainer Stefani. Hij is hormoon-expert en gepensioneerd hoofd... van het Europese Veterinaire Anabolica Referentielaboratorium... bij het RIVM. Stefani heeft, ten tijde van de NPA-crisis... met zijn RIVM-laboratorium, testen uitgevoerd op varkensvlees. Ja, ik vind het een merkwaardig verhaal. Want in de eerste plaats, als je als opdrachtgever... een test laat uitvoeren, hoor je de testresultaten te krijgen. Anders betaal je niet. En ik vind het ook een merkwaardig verhaal... dat die testresultaten uh, kennelijk niet terugvindbaar zijn. Want in ieder geval in de tijd dat ik nog werkte bij het RIVM... was het zo dat alle testresultaten tenminste tien jaar bewaard werden. Denkt Stefanie ook dat het opzet is dat Gommers de testuitslagen niet krijgt? Daar ben ik wel van overtuigd dat het opzet is, ja. Echt waar? Ja. En wat zou dan het belang zijn waarom deze boer zijn testresultaten niet krijgt? Dat hangt er natuurlijk vanaf, uh, dit is een hele keten en in die keten zitten diverse schakels die dus verschillende belangen hebben. Als hoofd van het RIVM-laboratorium voor veterinaire anabolica heeft Stefani in zijn dertigjarige carrière vaker meegemaakt dat het ministerie van Landbouw informatie achterhield. De nationale ombudsman heeft inmiddels de zaak van Varkensboer Gommers in onderzoek. De vraag is of de mpa hormonen nu alleen een afvalproduct zijn geweest... van de farmaceutische industrie, of dat ze er expres ingestopt zijn. Omdat mensen een poging deden de groei van varkens te bevorderen. Wordt er nog steeds gesjoemeld met hormonen? En hoe goed is de controle daarop? Ik denk als wij niets vinden en uitgaande van de zeer ruime steekproef... en de state-of-the-art laboratoriumtechnieken die we toepassen durf ik gerust te zeggen dat er uh, niks uh, gebruikt wordt. Henk Beckman, sectorcoördinator Runderen en Kalveren... van het productschap Vee, Vlees en Eieren. De vleessector is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons vlees. De overheid houdt er alleen toezicht op. Hoeveel monsters worden er eigenlijk genomen in de kalversector? Per jaar wordt op 60% van de bedrijven een uh, bemonstering plaats... Dus daar worden monsters genomen die in het lab worden geanalyseerd op verboden stoffen. Deze monsters worden niet alleen genomen uit vlees, maar ook uit urine en haar en dergelijke. Het productschap vindt dat een heel ruime controle. Bij varkens, en daarvan waren er vorig jaar meer dan 12 miljoen in Nederland, wordt alleen administratief gecontroleerd. En 5 een kleine steekproef, wordt onaangekondigd bemonsterd. Hoeveel monsters worden er genomen in de rundersector? Ja, de rundersector is over het algemeen natuurlijk uh, gericht op zuivelproductie. Op melk, en niet zo... Op melk, ja. En daar speelt dit uh, onderwerp veel minder. En u kunt zich voorstellen dat deze onderzoeken, zowel in de kalver- als in de varkenssector, natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengen. En het is elke keer natuurlijk een afweging of die kosten noodzakelijk zijn in dit geval. Dus in de rundersector, met 2,3 miljoen runderen ouder dan één jaar... wordt niet door de sector op hormonen gecontroleerd. Dat laten ze over aan de overheid. Maar bij kalveren controleert de sector dus wel. Wat hebben ze daar de afgelopen jaren gevonden? Na nou, de laatste jaren heel weinig meer. Heel weinig? Ja, eigenlijk niet of nauwelijks iets. En als er, als er al iets gevonden wordt, dan is het een, een heel geringe overschrijding. In 2011 is bij twee vleeskalverbedrijven de verboden stof chloramphenicol aangetroffen in een voermonster. Die stof is in het verleden veel gebruikt als verboden groeihormoon. In de afgelopen jaren zijn er geen hormonen gevonden bij varkens. En in de kippensector, met 45 miljoen vleeskippen en 30 miljoen legkippen, wordt niet op hormonen gecontroleerd. Daar is geen reden toe, zegt het productschap. Het feit dat er amper hormonen gevonden worden... betekent dat nu dat er niet gesjoemeld wordt... of dat er niet genoeg wordt gecontroleerd? Nou, uitsluiten kun je natuurlijk nooit. Kijk maar naar de dopingcontroles bij Humaan. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de kalfsector geen hormonen gebruikt. Hormoonexpert Stefani denkt dat er wel degelijk ook nu nog mensen zijn... die hormonen gebruiken in de vleessector. Sterker nog, het is volgens hem zelfs staande praktijk. Vleesindustrie en de industrie staat er niet voor niets. Het gaat allemaal om het geld. Dus je moet er zeg maar, het optimale rendement uithalen. Dus je stopt er niet iets exclusiefs in waardoor je naderhand minder verdient. Maar je stopt er iets in waarmee je naderhand meer verdient. Maar voor een leek is dat gek, waarom zou je überhaupt in veevoer uh, nog dingen moeten toevoegen? Nou, een simpel voorbeeld, als u zeg maar, met 10 kilogram veevoer uiteindelijk 1 kg varkensvlees kunt krijgen, en u voegt er iets aan toe, zodat u na de hand zeg maar, 1,2 kilogram varkensvlees krijgt, dan heeft u 200 gram varkensvlees meer, wat u dus zeg maar, in geld uitgedrukt een heel duidelijk rendement dus geeft. Wel, de belangrijkste bevinding is dat de strijd nog altijd niet gestreden is, geert de poorter. Hij heeft de dagelijkse leiding over de laboratoria... die op hormonen controleren in België. En hij vertegenwoordigt het federaal agentschap... voor de veiligheid van de voedselketen. We vinden nog altijd verboden stoffen terug. En we vinden vooral uh, verboden stoffen terug... in wat wij noemen niet-conforme spuiten. Dus dat zijn spuiten uh, die we terugvinden op landbouwbedrijven. En uh, waarin we dikwijls een cocktail terugvinden van... Allerlei substanties. Dat kan gaan van steroïden over betagonisten, uh, Werkelijk een amalgaan van verschillende producten die absoluut niet toegelaten zijn. En dat verontrust ons toch. België heeft een speciale aanpak. Een multidisciplinair samenwerkingsverband van douane, politie, justitie, voedselagentschap en geneesmiddelenagentschap... dat controleert op hormoongebruik bij mensen en dieren. Vorige week kwam hun jaarverslag uit over 2012. Daarin staat dat er hormonen zijn aangetroffen... waaronder hormonen die er een tijdje niet waren. Geert de Poorter. We weten niet echt wat dat de reden is... waarom dat mijn producten die in het verleden werden gebruikt... Dat die, dat die nu plotseling terug de kop komen opsteken. Misschien heeft dat te maken met het feit dat de hormonenmafia denkt... dat wij naar die oude producten niet meer screenen... Maar dat is dan een misvatting, want we vinden die producten wel degelijk terug. Uit het jaarverslag blijkt dat er vooral bij runderbedrijven... gesjoemeld wordt met hormonen. En ze zijn een nieuwe vorm van ontduiking van de regels tegengekomen. In een bepaald geval hebben we zelfs tot 17 verschillende zaken teruggevonden... in één spijt, dus dat is werkelijk gigantisch. 17 uh, verschillende uh, producten? Ja, 17 verschillende stoffen. Dus dat duidt erop dat men een soort cocktails uh, samenstelt waarbij dat iedere concentratie dermate laag is dat ze moeilijk bij de dieren op te sporen zijn. Vandaar dat we ze nu terugvinden in de spuiten, in grotere hoeveelheden, maar eens in de dier vinden we ze voorlopig niet terug. Dus ze denken waarschijnlijk, van, bon, als we die toedienen onder een bepaalde concentratie, dan zitten die stoffen onder de bepaalbaarheidsgrens en dan zal het voedselagentschap dat niet terugvinden. Zolang het gaat om natuurlijke hormonen, is de volksgezondheid niet in gevaar. Maar bij kunstmatige hormonen is er wel een gezondheidsrisico. Die zijn zelfs heel schadelijk. Hè? Dus als je bepaalde corticosteroïden hebt, hè, zoals het oude fameuze deshormoon, wat men noemde vroeger het zwangerschapshormoon, ja, die zijn uitermate schadelijk, die zijn zelfs uh, carcinogen. Want uh, wat kan dat doen bij de mens als wij een stukje vlees eten, waar dan dat hormoon in zit? Dat kan tot serieuze afwijkingen leiden, bij de nakomelingen, dat kan tot kanker leiden. Dus dat zijn absoluut stoffen die moeten vermeden worden. Er is nog een andere manier om de verboden groeibevorderaars aan de dieren toe te dienen. De laatste tijd is het meer en meer invrijven. wrijven, in wrijven Waarin? Op de huid. Dus op de huid van de dieren. Zodanig dat je de spijt niet meer ziet. Dus dat Wat je hormonen, vloeistof, ja. wrijft over de huid van een over varken? Of van en dan worden dan wordt die, die stoffen worden dan via de huid opgenomen en brengen dan zo de bloedbaan binnen. Het voordeel daarvan is dat de dierenarts bij het slachten van het dier... ...de spuitplaats niet meer vindt. Hoe werken deze groeihormonen eigenlijk? Een toename van, van de massa van het dier... ...maar niet in vlees, maar meestal in water. Dus je krijgt hier in feite een economische vervalsing. Je gaat dieren krijgen van 630, 630, 640, 650 kilogram. En je moet natuurlijk veel minder veevoer betalen. Dus ja, tel uit je winst. Je moet enkel de spuit kopen... Bij een handelaar, je spuit het erin en je krijgt aanbos van water. en je verkoopt in feite aan de consument water. waardoor je normaal vlees zou moeten hebben. Als je in België wordt betrapt bij hormonenhandel. krijg je geen geldboete, maar wordt altijd justitie ingeschakeld. België heeft een beladen geschiedenis als het gaat om het gebruik van hormonen. Twintig jaar geleden werd een controlerend dierenarts. van Noppen, vermoord door de hormonenmafia. De Poorten geeft een diplomatiek antwoord als we vragen of de bevindingen die het afgelopen jaar in België zijn gedaan. erop wijzen dat die stoffen ook in Nederland worden gebruikt. Ik kan daar moeilijk een uitspraak over doen. Uh, ik denk Wat dat denkt je dat. U? Ik heb een persoonlijke mening, maar dat ga ik hier niet ventileren. Ik, ik kan alleen maar spreken... Want wat is uw België... persoonlijke mening? Die, die zal ik u eens geven tussen pot en punt, bij wijze van spreken. Uh, nee, ik kan alleen maar spreken over, over de cijfergegevens van, van, van de Belgische overheid en wat wij vinden. Volgens Henk Beckman van het productschap Vee, Vlees en Eieren wordt er niet geknoeid met hormonen in Nederland. En ook hoogleraar Van Knapen veronderstelt dat het toedienen van hormonen in Nederland minder rendabel zal zijn. Ik zou zeggen dat je daar zeer voorzichtig mee moet zijn met dergelijke uitspraken. Met alle producten waarmee men fraude kan plegen uh, en waarmee men geld kan verdienen, dan zal men het ook doen. Uh, dus ik vind dat toch kort door de bocht door te zeggen dat een probleem in een bepaald land niet voorkomt. Uit Europese gegevens blijkt dat er in België meer gecontroleerd wordt, zegt de poorter. If you seek, you will find. Of in meten is weten, gissen is missen. Er zijn aanwijzingen dat ernstige overtredingen van de diervoederwetgeving nog steeds plaatsvinden en een structureel karakter lijken te hebben. Medewerkers van de AID duiden de varkenssector dan ook aan... als een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. Een citaat uit een rapport van de KLPD, de Landelijke Politiedienst... over milieucriminaliteit. Dat rapport lekte uit in 2005. En in het rapport wordt geconstateerd dat er stelselmatig... illegale afvalstromen verwerkt worden in het varkensvoer. Illegaal afval. In veevoer. Gebeurt dat nog steeds? Hoogleraar Stefani. Als iets profijtelijk is, eh, maar illegaal... en zeg maar, de winsten opwegen tegen zeg maar, de, de boetes die je op een gegeven ogenblik eh, krijgt... als je gepakt wordt, dan gebeurt het gewoon. En dan zal, zal dat dus nu ook nog spelen? Daar twijfel ik niet aan. Nou, je ziet het toch ook met die, eh, tegenwoordig, met die nou ja, de, de recente... Paardenvlees in rundvleesaffaire. Ja. Met beide vleessoorten is niks mis. Maar er is een aanzienlijk prijsverschil tussen een paardenvlees en een rundvlees. Ja, en dan zijn er dus knoeiers die daar gebruik van maken. Het vernietigen van afval kost geld. Als je het kunt omkatten tot grondstof voor veevoer, kun je er juist aan verdienen. Dat is lucratieve handel. Wat denkt de veevoedersector daar zelf over? Maken zij zich nog zorgen? Henk Flipse, directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie. Nee, dat is gewoon, dat is gewoon uitgesloten. Omdat die monitoring erop, dat tracking en tracing zoals dat heet, zo nauwkeurig en zorgvuldig gebeurt. Dat dat in ieder geval voor de Nederlandse industrie geen, geen discussie is. Maar professor Stefani gelooft daar niks van. In de vleesindustrie waar illegale producten door het voer gemengd worden, zijn het primair de veevoederfabrikanten. Want die verdienen daar dan het meeste aan? Die verdienen daar het meeste aan, maar het is natuurlijk een, een schakel. Hè? De veevoedenfabrikant verdient er aan en de varkensboer verdient er ook aan. Bovendien, zo stelt Stefani, schiet de controle te kort. De pakkans eh, als je het slim doet, is redelijk klein. Ja. Je ziet dat ook nu eh, in bijvoorbeeld de sportdoping... Wereld waar neem Lance Armstrong... die natuurlijk jarenlang de gevierde held is... en die is uiteindelijk alleen maar door de mand gevallen... doordat zijn collega's hem verklapt hebben. Ja, en nu heeft hij dat dus eindelijk toegegeven. En, en hoe is dat dan in de veesector? Daar gebeurt ook vaak dat dus uit, zeg maar, jalousier de, ma de métier... dus uit vakjaloezie, dat er dus boeren verklapt worden... of veevoederfabrikanten verklapt worden. Maar u zegt... De pakkant is vrij klein, maar er wordt toch veel gecontroleerd? op. Uh... Nee, nee, nee. Mede ter besparing van de kosten, dat er dus uh, maar procentueel gezien... een zeer klein gedeelte van de uh, aantal dieren gecontroleerd worden. Daarom pleit Stefanie al jaren voor een ander soort controle. Een eenvoudige test op alle dieren. Die test voor hormonen bestaat, zegt Stefanie, maar is tot op heden nooit ingevoerd. Nee, ik bedoel, er zijn nu uh, producenten die niet gecontroleerd worden, nooit. Dat zegt Frans van Knapen, hoogleraar veterinaire gezondheid en lid van de Raad van Advies Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij maakt zich zorgen over de beperkte controlecapaciteit bij de overheid. Het kwaliteitssysteem zit in de veevoerderindustrie zelf. Dat is allemaal GMP-gecertificeerd. Dus wij moeten alleen maar controleren of het systeem wat zij zeggen... dat ze doen, handhaven, uitvoeren, dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Dus, als ik het goed begrijp, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... controleert niet zelf de vee- en veevoedersector. dat doet? Nee, dat doet de sector zelf. En terecht. En het enige wat ze zouden moeten doen... is af en toe naar binnen komen rollen om te kijken of ze het daadwerkelijk doen. Zelfs dat kunnen we al niet meer. Ik bedoel, zo weinig mensen zijn daar. Van knapen vindt dat het controlesysteem van de overheid al jaren wordt uitgehold. Als je het naar de NVWA krijgt, die steeds, minder, de Nederlandse Voedsel en die steeds minder geld krijgt en steeds meer moet gaan doen, uh, die, gaan, uh, die gaan prioriteiten stellen. Bedoel, als het belangrijker is om uh, rokers in een café te bekeuren of de cafébaas te bekeuren, dan uh, even op wat vleesschandalen op het spoor te komen. Ja, die keuzes moeten gemaakt worden. Je kan ambtenaren geen twee dingen tegelijk laten doen. U zegt eigenlijk van er is te weinig geld of er is steeds minder geld gekomen. Er Geld meer voor over om de zaak hier goed te controleren. Wat de overheid moet doen is handhaven. We hebben wetten en die moeten gehandhaafd worden. Kunt u een voorbeeld noemen? Waar zetten we in Nederland wel op in en waar zetten we niet meer op in... omdat we te weinig geld hebben voor controle? Als je naar kwaliteitssystemen kijkt, als je naar grote keukens kijkt... als ik bedoel, even op mijn vakgebied blijven, kleine slachterijen... daar zijn allemaal geen keurders meer omdat we daar geen geld meer voor hebben. Van knapen maakt zich met name zorgen om de kleine bedrijfjes. Als er gesjoemeld wordt, denkt hij, zullen het eerder die kleine bedrijfjes zijn... dan de grote jongens, die veel meer te verliezen hebben. Bij de kleine slachterijen zal de gebrekkige controle... vooral gevolgen hebben voor de hygiëne. Van knapen is bang dat er in de toekomst consumenten ziek worden... van schapen of geitenvlees bijvoorbeeld. Toezicht op hygiëne in slachthuizen is... is, is althans met de kleine slachthuizen is gewoon... Nul. Nou, dan creëer je dus ruimte voor die kleine ondernemers om daar wat minder stringent mee om te gaan. En wat op je eigen manier op te vatten. En er is niemand meer die corrigeert. Nou, dat vind ik uiteindelijk als het een keer fout gaat. een te verwachten fout. En wanneer dat gaat gebeuren, morgen, over een jaar of over vijf jaar, dat weet ik niet meer. Dat gaat een keer gebeuren. Overheidscontroles die minder worden. Dat is één ding. Maar daar zit ook een structurele fout in hoe we in Nederland het toezicht hebben geregeld, zegt Van Knapen. De Voedsel- en Warenautoriteit valt nu onder Landbouw. En Landbouw valt tegenwoordig onder het ministerie van Economische Zaken. Toen de VWA opgericht werd, is er bedongen door de Kamer dat het bij Volksgezondheid zou worden ondergebracht. En terecht, ik bedoel, daar was ik iedereen over eens, er was helemaal geen discussie over. Want? ...volksgezondheidszaken behartigd worden door het ministerie van Volksgezondheid. Die gaan nou één keer uit van iets anders dan van economische belangen. Want? Landbouw gaat? Het primaire product van landbouw is economie. Daar moet gewoon geld verdiend worden, daar moet handel gedreven worden. En die zijn er niet primair om de volksgezondheid te bewaken. Dat vindt ook professor Stefani, die jarenlang bij het ministerie van Volksgezondheid heeft gewerkt. Landbouw heeft er geen belang bij dat problemen ontdekt worden. Nee, daar hebben ze geen belang bij. En als het toch naar uh, buiten komt, dan hebben ze er belang bij... om vooral te vertellen dat ze het onder controle hebben. En zeker op het politieke niveau is mijn ervaring... dat landbouw er alle belang bij heeft... om, uh, zeg maar, affaires tussen aanhalingstekens onder de pet te houden. Want daar is men niet van gediend. Landbouw heeft natuurlijk ook twee belangen, tegenstrijdige belangen te behartigen. A, de exporterende functie van het landbouwbedrijf. En B... Eventueel de volksgezondheidsbeschermende zaken. Maar ik vind niet dat het ministerie van Landbouw er primair is om de volksgezondheid in de gaten te houden. Ik vind dat die twee zaken duidelijk gescheiden moeten zijn. Knapen geeft een voorbeeld van wat er mis kan gaan. Je moet niet eens voeding geven aan geruchten dat economie belangrijker zou zijn dan volksgezondheid. Bij de kuukhoort hebben we dat natuurlijk prachtig mogen ervaren. Landbouw werd verweten dat ze hier bij wel is niet van belang En VWS die gilde moorden en dat het een schande was dat ze bij landbouw niks deden. Van Knapen vindt dat de controle van ons voedsel niet onder het ministerie van Landbouw moet vallen. Hij vindt zelfs dat die controle buiten elk ministerie moet staan. De NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, zou onafhankelijk moeten zijn. Maar de NVWA heeft toch een eigen baas, de inspecteur-generaal? De inspecteur-generaal suggereert dat hij de baas is... van een onafhankelijk staatstoezichtsapparaat. Dat is hij niet, want hij is de baas over een uitvoerend orgaan... Uh, wat uh, allerlei wetten moet handhaven op het gebied van levensmiddelen... maar ook van cosmetica en ook van speeltoestellen. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar... Dus hij staat niet zo onafhankelijk? Hij is helemaal niet onafhankelijk. En daarom begrijp ik ook niet dat als je inspecteur-generaal bent van een onafhankelijke instelling, dat je dan moet rapporteren aan een directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, dat, uh, Economische Zaken nu. Staatsrechtelijk gezien is dat dan gedrocht. En ergens in zijn organisatie zit ook nog op papier een hoofdinspecteur van de veterinaire toezicht. Nou, niemand weet wie het is, niemand kent die man. We hebben er drie jaar over gedaan om kuukworts te bestrijden. Nou, dat, dat hebben we niet gehoeven. Als er een fatsoenlijke veterinaire hoofdinspecteur was geweest... dan waren we in 2006 gaan vaccineren. En er was er geen vaccin, dan waren we in 2007 begonnen met vaccineren. Dat was, dat was nooit uit de hand gelopen. Maar dan heb je dus dierenartsen die inhoudelijke kennis hebben... en de bevoegdheid hebben om maatregelen af te kondigen. Nou, die hebben we allemaal niet meer. Dat is toch diep, diep droef in een moderne land als Nederland. En dat was een reportage van Sanne Boer en Kees van der Bos... met medewerking van Geesje Rotgers. De techniek lag in handen van Alfred Koster. We hebben de NVWA om een interview gevraagd... maar dat wilden ze niet zolang het onderzoek... in opdracht van staatssecretaris Dijksma gaande is. We mochten wel schriftelijke vragen stellen. Op vraag over de heer Gommers, de varkensboer... die zijn testresultaten graag wil zien, kregen we geen antwoord. De NVWA laat verder weten... De afgelopen jaren zijn er geen hormonen of andere verboden stoffen in dieren of vlees aangetroffen. Het Belgische jaarverslag is net bekend, dus daar kan de NVWA nog niet op reageren. Wilt u deze reportage terughoren? Nou, dat kan. Ga dan naar www.vpro.nl slash argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook en ons volgen op Twitter. En dan krijgt u elke week informatie toegestuurd over de volgende uitzending. Argos. Radio de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer... gooide deze week de knuppel in het hoenderhok. De wet openbaarheid van bestuur is tot op het bot versleten... en wordt op grote schaal misbruikt, zegt hij. Daarom moet de wet worden vervangen. Brenninkmeijer pleit voor totale openheid bij de overheid... onder controle van een nieuw te benoemen informatiecommissaris... Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zei in reactie op het pleidooi van Brennink Meijer... dat ook hij vindt dat er iets wezenlijks moet veranderen... aan de manier waarop de overheid in Nederland haar burgers informeert. Aan de telefoon Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ... en Roger Vleugels, juridisch adviseur op het gebied van de wet openbaarheid van bestuur. En ik begin bij meneer Bruning, want u heeft zich van de week... volledig achter dat pleidooi van de ombudsman geschaard. Wat is er volgens u mis met de huidige wet... Nou, we hebben ons volledig achter doorgesteld voor een open overheid. En, uh, uh, en nogmaals, dat is wel een klein beetje een utopisch, utopische voorstelling van de heer Brenninkmeijer dat dat in één keer het geval zou zijn. Maar die open overheid, dus het moment dat alle overheidsinformatie gewoon echt goed voor het publiek en dus voor journalisten toegankelijk zou zijn, zou betekenen dat je eigenlijk nog maar een heel klein stukje wet-openbaar sturen, een soort afdwingensrecht om nog andere informatie te krijgen over zou moeten houden. En dat is op zich een positief signaal. Want uh, wat er nu mis is met de WOP, is dat er uh, vaak ook hele basale informatie die toch heel nuttig kan zijn voor journalistieke verhalen. Denk aan alle declaraties van uh, alle, mens, alle wethouders, uh, alle politici, et cetera. Of de wapenvergunningen van uh, die af zijn gegeven in Nederland. Die zijn dan niet beschikbaar, terwijl, dat, terwijl daar een heel logisch en belangrijk journalistieke verhalen uit kunnen worden uh, gemaakt. Dat soort zaken zou natuurlijk door een open overheid, hetzelfde geldt over uh, het volledige toegang tot de budgettering, tot alle uh, zaken rondom de, de overheidsfinanciën, ook op lokaal en op regionaal niveau, zou heel veel kunnen helpen en zou heel veel onnodige lange uh, wop kunnen voorkomen. Ja nou, ja, nou ja. lijkt de totale openheid me, u zegt het al, inderdaad een utopie. Want uh, ja, stel bijvoorbeeld ambtelijke discussies die binnen kamers worden gevoerd. Uh, de overheid roept dan natuurlijk onmiddellijk, ja dat moet je allemaal niet naar buiten brengen. Want dan durft geen ambtenaar zijn mening meer te geven tegen de minister of tegen de burgemeester. Uh, de totale openheid gaat toch heel erg ver? Nou ja, het gaat ver, maar er zijn natuurlijk gewoon landen, uh, denk aan Scand Scandinavische landen, waar dat wel degelijk uh, uh, waar ze daar heel ver mee zijn. Dus het signaal het, het nogmaals helemaal uh, achter Brenningmeijer stellen. Ik denk dat Brenningij ook absoluut inziet dat die democratische uh, functie van de, uh, de democratische functie zeg maar van de, uh, de, de, de ook overeind moet blijven. En dat dus inderdaad ook zo achterliggende stukken ook toegankelijk moeten zijn. Maar in de kern is, is, kan je vrij ver gaan met, met een open overheid. En zijn er dus ook landen die wat dat betreft ook ver op Nederland vooruit lopen. En ik denk dat Nederland daar ook echt wel uh, uh, snel werk van moet maken. Omdat het gewoon onze ervaring is uh, dat het op dit moment heel vaak tot lange procedures leidt. En onnodige procedures. Roger Vleugels, u kent de WOP als uw uh, broekzak. Die werd openbaarheid van bestuur. Want u bent adviseur op dat terrein van diverse redacties. RTL, maar ook Argos zelf. Um, ra raakt u werkloos als de WOP wordt ingetrokken? <laughs> als de WOP zal verdwijnen wel. Maar wat, wat de ombudsman doet is niet een knuppel in de toendroek gooien... maar daarnaast. Kijk, dat het heel slecht gaat met de WOP, dat klopt. Dat er heel veel obstructie is, klopt. Dat er onnodige juridisering is, klopt. Maar dan gaan zeggen... Maak alles openbaar, dat, dat getuigt van een romantische naïviteit... die je bij dat soort functies eigenlijk niet hoort aan te treffen. Want wat is er zo romantisch aan? Nou, wat in Nederland openbaar is, is minder dan één promul van de documenten. Landen die heel ver zijn, komen in de buurt van de 5 à 10 procent. Maar wat er ook romantisch en naïef aan is, is... openbaarheid van bestuur is een recht. Extra-parlementaire controle is een recht. En dat betekent dat er een wet moet zijn waarlangs dat afdwingbaar is... Het is voldoende gebleken dat overheden uit zichzelf niet alles openbaar maken. Dus hoort er een wet te zijn. Oorspronkelijk bedoelde de Ombudsman ook niet dat hij mop weg moet... maar hij is zo gefrustreerd over dat die wet zo slecht is... Dat hij dit nu roept. Maar en hoe overigens... kan die beter dan? Want dan moet die wet blijven. Maar ik neem aan dat u ook nog wel wat verbeteringen op uw verlanglijst nou, hebt. Nou, ik ben een van de schrijvers van het nieuwe voorstel dat nu bij de Raad van State ligt. en op grond waarvan van Plasterk aan het werken is om te komen wat... tot de indiening van een nieuwe wet. En wat Althans, komt daarin te staan? En wat komt daarin te staan? Dat zit bijvoorbeeld in dat de termijn korter wordt. Dat zit bijvoorbeeld in dat het aantal documenten dat actief openbaar wordt drastisch vergroot. En die documenten worden ook benoemd. Dus bijvoorbeeld dat soort overleggen waar het net over ging. Die zullen standaard openbaar gaan worden. Zoals in de Baltische Staten of in de Scandinavische landen al het geval is. De Baltische Staten zijn opener dan wij? Veel opener. En bovendien hebben die een veel kortere beslistermijn. Er zijn 93 landen met een WOP. Op bijna alle criteria die u kunt hanteren, mate van openheid, mate van obstructie, uh, actieve openbaarheid, scoren we bij de slechtste tien. Wij denken van onszelf dat wij transparant zijn, maar landen als Estland of Bulgarije of Noorwegen en Zweden, die gaan ons mijlenver vooruit. Ik Net als Engeland, ik, Canada, ja. Ierland, Amerika. Ik ga weer even naar meneer Bruning. Uh, want er moet wel, zegt meneer Vleugels. Een soort van wet blijven. Anders kun je het allemaal niet afdwingen. We ja, moeten ons niet overgeven aan illusies. Nee, volstrekt, volstrekt duidelijk. En, en dat is ook het punt wat. Uh, en daarom denk ik, daarom wilde ik mij gewoon wel achter uh, de heer Brennick mij stellen. Omdat dat natuurlijk ook voor hem. Uh, hij heeft dat niet benadrukt, maar dat is natuurlijk wel het punt wat hij ook wil maken. Hij wil gewoon precies. Wat er, uh, wat inderdaad de bedoeling is, ook van het wetsvoorstel van Michael Peters. Waar wij ook een wat wij ook als een absolute verbetering zouden zien. En waarvan we ook hebben begrepen al, is dat de minister van Milieuzaken Zaken, Plasterk, op dit moment ook werk aan het maken is om een groot deel van die, van dat wetsvoorstel ook uh, uh, zich eigen te maken, zullen we maar zeggen. Dus het betekent inderdaad precies wat de heer Vleugels zegt. Dus wat dat betreft heeft u niet echt een twee mensen met een zwaar ja, tegengestelde mening uit Ja, dat is, maar, is jammer. Ik ben altijd dol op een enorme ruzie, ja, knetterende ruzie. Ja, dat is wel jammer inderdaad. Dus, dus, uh, maar het zei maar zo. Nee, dus, uh, wij hopen ook van harte dat dat wetsvoorstel uh, uh, dat dat uh, uh, er gaat komen, uh, want Nederland, het is natuurlijk gewoon jammer. In Nederland doet het eigenlijk als het gaat om persvrijheid internationaal heel erg goed. Maar een van de, de, de zwakke punten is, nou exact uh, wat hier Vleugels doen. dat is die uh, openbaarheid van bestuur, Nou, en hopen is uh, van harte uh, dat Plastec hier hard in werk van wil gaan maken, zodat we weer tot de voorhoeders kunnen gaan ja. door, En u bent ook door... in gesprek met Plastec daarover? Ja, we zijn met Plastec hierover in gesprek. En, uh, en we hebben uh, ja, goede signalen, zeg maar, dat dat dus ook uh, op korte termijn... Uh, tot een voorstel zou gaan leiden. Meneer Vleugels, de ombudsman noemt twee argumenten... tegen de huidige wet op de openbaarheid van bestuur. Eén noemde u daarnet al, de lange termijnen Het duurt ontzettend lang... voordat sommige ambtelijke diensten antwoord geven aan burgers en aan journalisten. Maar hij heeft het ook over misbruik van die wet ja, ja. door zogeheten beroepswobbers... Uh, burgers en journalisten die daar gewoon grof geld aan verdienen. Daar hoort u toch zelf niet bij, hè? Bij die nee, nee, nee. Maar eerst nog iets over die termijnen. Die waren in Nederland tot 2009 altijd normaal. Ja Minister Terhorst heeft die vertraagd, waardoor wij nu de traagste WOP ter wereld hebben. Ja dat oneigenlijke gebruik, dat is inderdaad een probleem. Want die zijn er, mensen die gewoon uh, te, te verzoeken gaan indienen, hopen dat de termijn wordt overschreden, dan, dan een boete hopen te inplaceren. Ja, eerste probleem wat in het voorstel zit... wat het wil indienen wordt... dan wordt de WOP ontkoppeld van die boetebepalingen. Dus dan heb je geen recht meer op die boetes. Dus dan is dat weg, want het is inderdaad een probleem... om het even aan te geven. Op landelijk niveau zijn er in Nederland... 2.000 tot 2.500 WOP-verzoeken per jaar. Echte WOP-verzoeken. En 20.000 tot 30.000 van die misbruikverzoeken. En die zijn voor 98 Voortkomend uit verkeersovertredingen. Mm -hmm. Nou, bij de politie heeft dan een pilot gelopen. Uh, om dit op te lossen. Want die boetes. of die procedures zijn überhaupt mogelijk. omdat in Nederland verkeersboetes. krakkemikkig geïnd worden. Ja, maar dat Als heeft dus niks te maken met. En veranderen zijn die 30.000 misbruikzaken. in één pennenstreek weg. Ja, nee, maar er zijn ook journalisten, zegt de ombudsman. die eigenlijk misbruik maken om geld op te strijken. Ja, en daar is het dus jammer dat de ombudsman. weinig dossierkennis heeft. Want minister Donner, toch niet de eerste beste in dit dossier... die heeft het een keer laten onderzoeken... en die heeft het in zijn typische terminologie als volgt geformuleerd. De aantallen zijn niet aantoonbaar. Het probleem zit tussen de oren van de ambtenaren. Dus daar ziet u geen groot probleem? Anders gezegd, het gaat om enkele tientallen zaken per jaar. Weer anders gezegd, we hebben ook enkele tientallen spookrijders per jaar... en toch gaan we de autowegen niet opheffen. De heer Brenningmeijer pleit voor een informatiecommissaris. Dat bestaat uh, bijvoorbeeld in Engeland. Meneer Brunning, wie zou dat moeten worden? Brenningmeijer zelf of Donner of Roger Vleugels? Nou, in ieder, de, in ieder geval niet de heer Brenningmeijer zelf. Je kan je wel voorstellen dat het ondergebracht zou kunnen worden... bij een, bij een instituut zoals de Nationale Ombudsman. Op zichzelf is het niet zo'n slecht idee. Uh, of dat op dit moment ook voor dat idee politiek draagvlak is. is natuurlijk weer een tweede. Dat kost natuurlijk wel veel geld. Maar wat we wel zien is dat het inderdaad een onafhankelijk toezicht. Als je, als je bij wijze van spreken wat nu het geval is. de, de beroepsprocedures, het toezicht houden eigenlijk op dat. Ik moet u loop, bedanken als... meneer Bruning. Ja. Oké, de tijd is om. En ja, uh, Roosje Vleugels trouwens ook. Dit was Argos. Op, hopelijk komt er ooit net zoveel overheid in Nederland. als in uh, Letland of uh, Estland of uh, Finland of Litouwen. Straks trouwens in bedrijf met Bas van Berf. En ik wens u vast een heel goed weekend. Zometeen een primeur in de Tros Auto Show. Wacht, ho, ho, ho, ho.